Jeroen van Kam met het NRS Journaal. Het KNMI heeft code oranje voor het zuiden en oosten van het land beëindigd. In het hele land geldt nu code geel, omdat het nog warm blijft. Het Nationaal Hitteplan blijft tot en met morgen actief. Het advies blijft om goed te drinken, niet te veel in te spannen en de schaduw op te zoeken. In veel van het hele land is de luchtkwaliteit nog onvoldoende tot slecht, maar de smok lijkt over zijn piek heen. Morgen wordt regenbuien regenbui verwacht waardoor de smokwaarders zullen dalen. De 40,3 graden vanmiddag op de Londense luchthaven Heathrow... betekent een nieuw warmterecord voor het Verenigd Koninkrijk. De hitte leidde tot hinder. Zo werd in de buurt van Londen alarm geslagen vanwege enkele branden. En behalve Nederland en het Verenigd Koninkrijk... kampt vandaag, vandaag ook de rest van West-Europa... met uitzonderlijk hoge temperaturen. In België waren natuurbranden bij de badplaats De Haan... en in Belgisch Limburg. In het zuidwesten van Frankrijk breiden bosbranden... in de buurt van Bordeaux zich nog altijd uit... en worden mensen geëvacueerd. En ook in Duitsland, Spanje... Portugal, Griekenland en Italië poeden natuurbranden. Door een eerdere storing op het spoor bij Rotterdam... is het internationale treinverkeer naar België en Frankrijk ontregeld. Ten noorden van Parijs zitten een aantal Nederlanders vast... in een gestrande Thalys trein. In Parijs en Brussel worden treinen opengesteld... om daar de nacht in door te kunnen brengen. Het aantal Netflix-abonnees is voor het tweede, tweede kwartaal op rij gedaald. Het bedrijf verloor 9700.000 abonnees. en Dat is wel minder dan wat de streamingdienst verwacht had. Het bedrijf ging uit van een daling van 2 miljoen klanten. Op dit moment hebben ruim 220 miljoen mensen een abonnement op de dienst. De Amerikaanse concern verwacht dat de daling voorlopig voorbij is. Netflix heeft veel last van de concurrentie van andere streamingdiensten. En ook delen veel mensen hun account met anderen. Het weer, vannacht helder en nog lang warm. Pas tegen de ochtend is het afgekoeld naar 20 tot 24 graden. Overdag neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe. Maar in het noorden en oosten is er nog een tijdje flink wat zon. Bij ruim 30 graden. Later in de middag vanuit het zuidwesten regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort, Zandvoort heeft het. het. En jij beleeft het. Zon. zon. Zee. zee. Zandvoort. En z Zomerhit. Zee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 But you just don't realize how much I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 ZFM, zon, zee, Zandvoort en zomerin. so Yeah, the past was honestly the best, but my best is what comes next. I'm not playing that for sure. Can I take you to my book club? You and I. Ik ben er niet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 It's a part of your story.